Het is mooi als uh, Jaap Koper gaat draaien. Dan kan hij altijd drie platen in een uur uh, draaien. Want het draait altijd 12 inches, Ja, En dat geldt ook voor uh, deze van Change and Change of Hearts. Jaap zei het al. Vanwege de systeemproblemen bij CFM hebben we even geen nieuws gehad. Maar het is wel na twee uur, Albert-Jan. En we zijn er weer met Zandvoort op zondag. En nu inderdaad drie uur live. Drie uur live. Zo is ja, ja. het. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. Ja, uh, Zandvoort op zondag, de editie. Uh, allereerst even een uh, verkeersinformatie. <mauw> Hoofddorp Zandvoort, 2,2 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer... tussen de aansluiting van de uh, N206 uh, en richting Zandvoort. Ja, wat wil je natuurlijk? Uh, dit, hè, op een gegeven moment wil je het lekker uitwaaien. Kom ik straks trouwens nog even op terug tijdens uh, Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, ja, de zondag. Uh, goed, wat gaan we doen? Uiteraard natuurlijk uh, rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo, wordt het uh, minder Wordt het kouder. Uh, gaat u er maar vanuit dat het kouder wordt. En uh, wellicht krabben, want uh, de vooruitzichten zijn uh, wat minder mooi. We hebben natuurlijk om half vijf dieren van de week. Kan je nog herinneren dat we Olly in de uitzending hadden? Ja, ja, ja, zeker. Die is een thuis. Kijk, dat ja. is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Maar uh, Suus nog niet. Suzanne heet ze officieel. Maar dat is een hond. Uh, die is natuurlijk ook naastig op zoek naar een thuis. Dus om half vijf het dier van de week. We noemen haar Suus. Zoals live. Ja, dat wordt een verrassing voor iedereen. Zelfs voor... Ja, ik ben vandaag aan de beurt. Zelfs of, voor jezelf, uit. Zelfs voor jezelf ja. wordt dat nog een, uh, een, een verrassing. Dus een, uh, dat is dus een uh, registratie van een uh, live concert. Uh, met een bepaald nummer. En uh, ja, tijdens die coronatoestanden hebben we natuurlijk geen concerten meer. We kunnen nergens heen. Maar we hebben natuurlijk gelukkig nog wel live registraties van concerten. En daar doen we dan een plaat van. Dat iets over half vijf. Zandvoort op zondag live. Het gedicht van de dag is ook zoiets. Uh, twee weken geleden, net bij Oud en Nieuw, toen we het jaaroverzicht deden... vroeg ik wat, uh, aan jou, wat heb je nou het ergste gemist in 2020? Ja, dat had make, uh, te maken met het café. Ja, toen hadden wij allebei uh, hadden wij het, het, het, het, uiteraard uh, dezelfde stemming van... we missen ons stamcafé. Maar weet je wie we nou het meest missen? De barkeeper. He, en dat gaat nog een stapje verder, want ja, die zie je ook niet meer. Als je niet naar je stamcafé kan, dan kan je ook niet meer naar je stambarkeeper. Dus uh, we brengen vandaag tijdens het gedicht van de dag een ode aan onze beste vriend. En dat is natuurlijk de barkeeper van het stamcafé. Uiteraard over de tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort. En het tweede gedeelte van het eerste uur. Herhalen we voor u het interview wat onze collega Roy Dongen van Goedemorgen Zandvoort gisteren had met Ernst Brokmeijer. En uh, dat gaat natuurlijk alles over de evaluatie van de reddingsbrigade van uh, vorig uh, uh, jaar. Wat is er allemaal gebeurd en hoe staat de zaken ervoor? Dat iets over half drie na het weerbericht. Verder hebben we in het tweede uur... Uh, ja, je hebt dan die corona en dat is natuurlijk allemaal heel, maar heel vervelend... maar je hebt een heleboel mensen in de regio, moet ik zeggen... Die uh, zijn heel inventief. En die proberen het, het, het ene met het andere te combineren. Zo hebben we een bijdrage van uh, en, uh, onze collega's van NHTV. Je kan uh, hardlopen, maar je kan ook tijdens je hardlopen gaan schrijven. Wist je dat? Nee, dat nou. lijkt me wel moeilijk trouwens. Ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, hardlopen op zich lijkt me al heel, uh, heel wat. Maar je kan natuurlijk ook uh, figuren lopen. CQ, zinnen schrijven. En dat, uh, daar hebben we een bijdrage voor in twee uur. Verder het ook nog. Mensen die in een, een jong stel dat woont in Amsterdam. En uh, nou, die hebben dus een, maar een beperkt aantal vierkante meters. Allebei een drukke baan. En uh, ja, dan wordt het huis toch wel een beetje klein als je, daar, als je thuis moet werken. Dus die hadden het slimme idee om uh, in Spaanwouden een uh, zomerhuisje te huren. En uh, dan hebben ze iets meer ruimte. En hebben zelfs een tiny house gehuurd. Dus hij in het tiny house werken en zij in het uh, zomerhuisje. Dus, maar ze zijn nog wel bij elkaar Ze zijn ik. nog steeds zijn nog okay. bij elkaar, maar heel, heel slim. En verder, ja, een man van tachtig die had ook geen zin, een, een oude agrariër, oude boer, die had ook geen zin om stil te zitten. Dus wat doet hij? Die? die gaat met zo'n door de, dat vind ik mooi, door de gemeente gesubsidieerde afvalknijper. En een vuilniszak gaat hij door de straten heen. En... Ja, die mogelijkheid is er uh, trouwens. Ja. Bij Sp uh, Spaneland ook. Ja, ja, nou klopt. Maar dat het dan gesubsidieerd wordt. vind ik helemaal leuk. Dus dat, dat, uh, dat, is, dat is eigenlijk het teken van het tweede uur. Wat kan je doen in corona? Beetje creativiteit. En je houdt jezelf toch weer bezig. Ja, je hebt ook uh, negatieve dingen. Zo las ik ook uh, weer in het uh, Haarlems Dagblad dat er weer een feest uh, opgerold is. <lacht> ja. In uh, Vijf Huizen. Ja, natuurlijk. hebben ze uh, afgelopen nacht weer een uh, feest gehouden. Moet je niet doen. Ja, nee. De tweede uur staat... In staat dus in het teken van positieve dingen tijdens uh, de pandemie. Wat je dan met die tijd kan doen. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, we volgen natuurlijk ook de voetbal-eredivisie... Uh, met vandaag natuurlijk de klapper om kwart voor vijf. Ajax ontvangt thuis PSV. Nou, dat wordt nogal wat, uh, Rob. Goed, ik zou zeggen, en we hebben natuurlijk veel muziek uh, vandaag... ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan, voor uh, deze toelichting. Ja, zes minuten lang. Oh, geweldig. We gaan er een leuke uitzending van maken vanmiddag... tussen twee en vijf op de Zandvoorts Radio. Meekijken in de studio kan, www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag, zoals wou ik zeggen. En het is gewoon zondag hoor, Zandpoort op zondag begonnen we goed met Dexy Smith Night Runners en Come on Eileen. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst krijgen we deze van Elton John. Hier is Nikita. In So to know Oh, I saw you by the wall Ten of yachts and soldiers in a row With eyes that looked like ice on fire The human heart, the captive in the snow Oh, now keep tight, you will never know You, oh, Nikita, I need you so. I'm Bij het op zaterdag eh, draaiden we al in plaats van eh, Elton John. Nou, dat mag de zondag hier ook niet ontbreken, hè, Elton John. Ditmaal met de single Nikita. Het is tijd voor het eh, nieuws in het kort. Het is een beetje stilletjes, hè, qua nieuws, eh, Albert-Jan? Klopt. Maar goed, uh, we hebben er weer wel wat van gemaakt. Ik bedoel, er zijn nog wat lopende zaken, heet dat. Goed, uh, allereerst de drukte op stranden beheersbaar. De meeste uitwaaiers keerden gisteren weer huiswaarts. Met een wat waterig zonnetje gisteren, een graadje of zes... en verder weinig andere dingen om te doen... besloten veel mensen dus om uh, te gaan uitwaaien op de Noord-Hollandse stranden. De gemeente Zandvoort sprak dan ook van uh, Zandvoortse drukte... die goed beheersbaar was. Er was genoeg ruimte op het strand en mensen houden voldoende afstand... laat de gemeente desgevraagd alsnog weten. Goed, nou hier komen we ook niet vanaf. Vos komt om hulp vragen bij het politiebureau.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 Door Dierenambulance Noord-Holland Zuid is de Vos overgebracht naar de Hugo Dierenkliniek. Daar is de Vos onder narcose gebracht en hebben ze zijn wonden kunnen hechten. De Vos wordt is overgebracht naar de stichting Toevlucht om aan te sterken. En jij hebt uh, contact gehad met die uh, stichting, hè? Ja, klopt. Het gaat, uh, gaat op zich uh, redelijk met hem. Maar hij slaapt wel uh, heel veel. Ze hebben een hele mooie iglo-vorm uh, gebouwd waarin hij uh, kan, uh, kan uh, rusten, zeg maar... Ja. En uh, ja, twee keer per dag uh, krijgt hij eten. En hij eet goed op dit moment, dus dat is het goede nieuws. Maar hij heeft wel hele zware verwondingen opgelopen aan zijn keel. Ja. Dus het duurt nog wel even voordat hij hersteld is. En dan wordt hij weer uitgezet in de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar hij heeft wel een landelijke bekendheid gekregen. Geworden. Ja, klopt. Het algemene dagblad uh, stond ook al daar, uh, daar op de stoep bij de toevlucht. Dus ja. uh, nou ja, ze houden ons in ieder geval op de hoogte. Mochten wat te melden zijn... Dan hoor je het als eerste nou ja. bij CfM. Wij hebben hem gisteren al een naam gegeven. Hè? Dus dat ze daar nou niet aan gaan rommelen. Want hij heet Herman. Hè? We noemen hem Herman. Goed, dus Herman die slaapt veel, eet goed. en uh, nou, Dat is uh, goed om te horen. En uh, hopelijk uh, binnenkort goed nieuws dat hij weer uitgezet wordt. Uh, afgelopen vrijdag was een fietser uh, gewond geraakt... nadat ze onderuit was gegleden over een opgevroren zebrapad. Bij de rotonde op de Zandvoortslaan ter hoogte van het Tolweg... was het zebrapad glad geworden vanwege de vorst. Rond tien voor elf s'avonds gleed ze daarover onderuit met haar fiets. Toegesnelde ambulance ambulancemedewerkers hadden de fietsster opgevangen. Na de eerste zorg is ze naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere behandeling. De fiets van de jonge vrouw is door de agent naar het bureau gebracht. In Zandvoort in de regio was het vrijde, was er, is er vrijdagavond wel gestrooid... onder de temperatuur onder nul zakte. En tot slot nog een oproep van de politie. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien... van de vernielingen van de monumentale kaart van het Joods Zandvoort. Tijdens de onthulling op 20 december is men erachter gekomen dat de buitenkant van de beschermende glaswerk is beschadigd. Dat terwijl de protestantse kerk in Zandvoort op 30 november... de kaart in onbeschadigde staat had ontvangen. De politie heeft de aangifte gekregen... en op het moment dat de kaart, uh, en op het moment dat de kaart wordt werd onthuld... Uh, volgen, volgen, uh, volgens de politiewoordvoerder uh, met de vernieling tussen, is de vernieling tussen 30 november en 20 december hebben plaatsgevonden. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie met via 0900 8844. 0900 8844. Tot zover. Dankjewel Albert Jan. Dat was het Nieuws in het kort. Ook na te lezen uiteraard op de CFM app. Dus mocht je onze app nog niet hebben downloaden, dan nu in de Play Store. En de diverse andere kanalen is hier gratis te downloaden. Heel veel lekkere muziek uit de jaren 80. Ja, wie kent hem niet hè? Eddie Murphy. Eddie Murphy met zijn single Party All the Time. Ja, afgelopen week is ze begonnen. Een nieuwe editie van Big Brother. 100 dagen in het Big Brother-huis. Er is ook een nieuwe single uitgebracht hè, voor Big Brother door Dafina Michel. Who a call him a friend. do or die to stick the end. Oh, once, boy, shame. Fool me twice, get the hell out of through. No compromise, no pity for you. Oh. To a man. Never I switch up, never giving up, I like doing it my way up hey. bij Big Brother, Daphne, Michel en Woody Smols van Stad. Nou, we Nou, inmiddels half drie geweest, tijd voor het weer. Hoe gaat het worden, meneer Vos? Nou, de eerste uren waren het regionaal mistig en lokaal zelfs wat glad. In de loop van de ochtend verdween de gladheid en ook loste de mist geleidelijk op. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe en met name in het noordoostelijke helft is het af en toe wat regen of motregen mogelijk. Bij een matige tot een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 1 tot 5 graden. In de avonduren kan er uh, uh, in de, het midden en zuiden lokaal lichte regen of motregen vallen, maar het is meestal droog. Morgen is het overwegend bewolkt, maar grotendeels droog en met 4 tot 8 graden iets minder koud. Kijken we nog even vooruit naar volgende week. Om te beginnen met dinsdag. Dinsdag, de kans op regen neemt geleidelijk toe op dinsdag. Hierbij is het bewolkt bij een overwegend matige zuidwestenwind. De temperatuur van 5 of 6 graden is vrij normaal voor midden januari. En woensdag is het wederom bewolkt en het regent of motregent van tijd tot tijd. Al zit er nog wel enige onzekerheid in de neerslagsoort. Mogelijk valt in het noorden ook later ook wat natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen 2 en de 5 graden. En de wind neemt iets in kracht af. Resumerend het weerbericht op de lange termijn voor Zandvoort. De komende dagen is het bewolkt en er is kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 6 graden. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 4 graden hangen. De wind is matig, windkracht 4. En vanaf donderdag wordt het overdag zelfs kouder tot temperaturen rond... De 2 graden al dus weer Nou, dankjewel Albert-Jan. Weet je hoe we dat weer uh, noemen? Ga je gang. Snet, snet weer. weer. Ja, precies. De komende dagen gewoon snet weer, had je ook kunnen zeggen, Secret natuurlijk. Zo wordt het race-update. Ja, nou ja, het is zeker geen race-update. Die gaan we straks doen om uh, kwart over vier, uiteraard, in de pit-reports. Die hadden we niet moeten hebben. En deze start ook al niet meer. <laughs> Alle systemen liggen eruit. Uh, maar ja, dat hebben we al eerder nou, gehad, hè, vandaag? We kan, kan altijd nog gaan zingen. Oh, kijk, daar komt hij aan, daar komt-ie aan. Okay. De plaat die we eigenlijk wilden draaien uit de jaren zeventig. Charlie Ritz and the most beautiful girl in the world. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, what? to see the most beautiful girl and walk out on me tell her I'm sorry what I had done I stood alone in the cold gray dawn You knew I'd lost my morning sun I lost my head and I said see things now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong I couldn't see I let my world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 What's so Die uh, muziek uit de jaren 70 van uh, Charlie Rich. Zo dadelijk uh, gaan we de eerder. Ik zou ook weer <laughs> niet de goede platen. Uh, Zo dadelijk gaan we de eerder divisie uh, volgen voor je, uiteraard. Uh. Maar eerst uh, krijg je deze nog van Aha en Take On Me. Een hele grote hit uit de jaren 80 van AHA en Take On Me. De zondagmiddag bij CFM. En dat betekent weer tijd voor de Eredivisie. Ja. Want uh, ja, het tweede deel is begonnen, Albert-Jan. Ja en ze, hadden natuurlijk al, ze hadden vorig jaar een heleboel wedstrijden naar het nieuwe jaar getild. Tenminste, ontmoetingen. In de hoop dat corona uh, uh, wat zou afnemen. En dat er weer gevoetbald zou kunnen worden met het publiek. Maar helaas, de realiteit wijst anders uit. Maar goed, er wordt gevoetbald en werd gevoetbald. We gaan eerst even terug naar de zaterdagavond. En uh, daar speelde RKC thuis tegen ADO Den Haag. Eindstand 0 tegen 1. Ja, we hadden maar liefst vier wedstrijden. Want ook werd gespeeld FC Emmen tegen FC Twente. Daar werd het 1 tegen 4. Ja, en Pex Zwolle thuis. Dat is altijd uh, uh, lastig, ook voor AZ is gebleken. Want Pek Zwolle speelt gelijk tegen AZ. 1-1. En dan hebben we tegen Vitesse. Daar werd het 0 tegen 2. En uh, ja, FC Utrecht ontving thuis FC Groningen. En wat gebeurt er? Ja, nee hè? FC Groningen komt met 2-0 voor. Eindstand 2-2. 2, -2. Twee tegen 2. Nou, ja, uh, uh, nou ja, ze hebben in ieder geval weer een puntje, jouw vrienden uh, Albert-Jan. Zo kan je het ook zeggen. Maar ze ja. hebben we ook wel twee punten laten liggen. Dat is ook weer zo. <lacht> nou, vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. Half één, uh, kwart voor één gestart. Kwart over 12. Kwart over 12. <lacht> Die tijd had ik niet genoemd. <lacht> Kwart over twaalf gestart, Sparta Rotterdam tegen Feyenoord. Daar werd het 0 tegen 2. Echt, een echte straight derby noemen ze dat. Ja. Nou, en half drie thuis. SC Heerenveen ontvangt uh, Fortuna Sittard. Tussenstand 0-0. En dan uh, VVV Venlo tegen Willem II. Ook een 0 tegen 0. Nou, en om kwart voor vijf krijgen we de klapper van de dag. Zal die spelen of zal die niet spelen? We, ik heb het over. Ja, de Halle. nieuwe aankoop. De nieuwe aankoop van Ajax, de Spits. Kwart voor vijf. Ajax ontvangt in de Johan Cruijff Arena. PSV. Uiteraard blijven de wedstrijden van vanmiddag voor je volgen. Bij de zondagmiddag van CFM. Het geluid van Sanford. En uh, mocht je ons niet uh, ontdekt hebben... nou dan wordt het heel snel tijd dat je dat wel gaat doen. En luisteren naar de radio. De Zandvoortse radio. 24 uur per dag zijn we er voor jou. How many times must I Many times, must I explain myself, or I can talk to the moon. Echte radiomuziek uh, inderdaad uh, op de Zalvoortse radio van uh, Eric Clapton en Forever Man. Gisteren was hij te gast uh, bij uh, onze collega's van Goedemorgen Zalvoort. We hebben het uiteraard over uh, Ernst Brokmeijer van de Zalvoortse Reddingsbrigade, Albert-Jan. Klopt, hij sprak daar met onze collega Roy Dongen. En ze hadden het over uh, ja, de Reddingsbrigade in 2020. Nou, uh... Dat interview dat willen we u niet onthouden. Ook de, de luisteraars van ons programma van ZOS, uh, Zandwoord op zondag. Vandaar uh, zo, nu de herhaling van het interview wat uh, Roy Dongen had... met Ernst Brokmeijer over de evaluatie van de reddingsbrigade over 2020. En alvast nou een uh, vooruitblik op 2021. In twee delen gaan we hem uitzenden. Aan de telefoon hebben, want het is natuurlijk een mooie inleiding voor het volgende gast... en het volgende onderwerp. Hebben Ernst Brokmeijer aan de telefoon van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Goedemorgen. Goedemorgen Ernst. Ja, jij hebt voor het eerst uh, in jaren uh, kunnen uitslapen op 1 januari, heb ik begrepen. Ja, dat was wel een hele bijzondere. Uh, normaal zijn we echt al vanaf uur of 8, 9 s ochtends uh, in touw. En dit jaar uh, ja, konden we het relatief uh, rustig aan. Ja, en uh, ik heb uh, interessant voor krant die altijd uitnodigende uh, artikelen plaatst met foto's om de wet toch te overtreden. Uh, want ze komt aan dat er geen eenjaarsduik was met een hele enthousiaste foto's van een eenjaarsduik. Uh, zijn er nog veel mensen geweest die dachten van nou we gaan het lekker toch doen? Nou ja, vooraf was dat voor ons natuurlijk heel lastig in te schatten. Eh, landelijk eh, hadden, we, hadden we, dat was natuurlijk eigenlijk de lijn, er is geen nieuwjaarsduik, er wordt niks georganiseerd. Um, wat ook inhoudt, er is geen reenschade, geen houdertje geen diensten die normaal gesproken echt met nou ja, landelijk honderden mensen eraan staan. In Zandvoort zijn wij normaal alleen al met een man of 40, 50 rond het gebied waar de nieuwjaarsduik is. Ja. Um, en, en ja, we, we wisten niet helemaal wat er ging gebeuren. Het weer en de weersverspellingen waren natuurlijk heel goed. En dus uiteindelijk hebben we wel gezien die dag uh, dat er toch heel veel mensen kwamen om te wandelen. En uiteindelijk toch ook wel redelijk wat mensen in kleine clubjes en met de familie of toch soms een klein clubje vrienden uh, ergens op het strand een snelle, snelle duik heeft gekomen. Ja, wanneer jullie nog uh, uh, in, in, in iemand uit de zee moeten halen of uh, misschien terug moeten sturen? Van nou jongens, het is koud en het gaat al vooral niet te ver. Of viel het mee? Nee, dat, dat, viel, dat viel eigenlijk gelukkig mee. Uh, uh, we hebben wel besloten uh, uh, om toch een. een, ja, een noemen we dat een snelle inzet-eenheid achter de hand te houden. Dus dat betekent dat er een zeer beperkt clubje aanwezig was met een auto en een voertuig om, ja, indien er wel iets zou gebeuren, snel in te kunnen grijpen. Nou, die hebben de hele dag vooral, uh, en zijn wel druk geweest met uh, langs het strand rijden, uh, vooral kijken. Omdat iedereen natuurlijk op verschillende plekken het water inging, echt ja. van het Naakstrand tot aan Bloemendaal. <laughs> uh, maar uiteindelijk, ik geloof dat er één of twee blijksters zijn uh, uh, verstrekt. Um, um, en, en dat was het gelukkig. Dus, uh, uh, ondanks uh, uh, alle, alle risico's, is dat, uh, is dat goed gegaan. Ja, ja, en jullie hadden ook niet een, uh, voor de zekerheid toch maar een, een, een pannetje erwtensoep achter in de auto gezet voor de mensen die te koud waren geworden of zo hoor. Nee, nee ja. geen, geen pannetje erwtensoep. Het is natuurlijk wel zo, en dat, dat geldt eigenlijk het hele jaar door. En dat ja. zou vandaag ook zijn: dat wij we wel uh, uh, uh, speciale uh, foliedekens hebben. En natuurlijk uh, uh, snel contact hebben met, uh, met de veiligheidsregio, dat mocht er een ander iets anders nodig zijn, dat die er snel zijn. Uh, maar geen hertensoep en, uh, en geen chocolademelk uh, dit keer. Oké. Okay. En uh, nou, vandaag is ook een hele mooie dag uh, tussen uh, twee haakjes De zon schijnt hier door de lamellen in de studio. Ja, ja. Uh, is het dan voor jullie ook een, een drukkere dag dan uh, uh, op een regenachtige dag in de winter? Um, nou ja, in, in principe zijn we in de winter, uh, ja, we noemen het heel mooi, uh, en Dat wil zeggen dat de posten niet uh, standaard preventief open zijn. Het nee, is dus niet zo dat er vandaag een drukje echt op het stand aanwezig is... om meteen in te grijpen als het misgaat. Um, en dat, uh, mocht er nu iets zijn, dan belt iemand 112 en dan worden wij uh, gealarmeerd. En dat is eigenlijk het, uh, het hele uh, winter- en najaarsgedeelte... is dat de manier waarop wij en de andere hulpdiensten in actie komen. Ja. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je soms een beetje... ...en kan aanzien komen. En dat kan zijn over een hele mooie dag. Ja, als we straks ook in het begin maart alweer... van sporadisch weekend kijken met 20 graden... ...en dan weet je dat de kans dat er iets misgaat... ...of dat er een ongelukje gebeurt gewoon groter is... ...want er zijn veel meer mensen. En dat is hetzelfde als een hele lange tijd geen wind hebben gehad... En en je weet dat er goede wind is voor de kitesurvers en die gaan massaal op de zee op. En dat zijn ook momenten waarop we weten de kans is wat groter. Maar in principe, deze ontstaand, van het zijn vooral toch de wandelaars... Uh, die uh, lekker aan het uitwaaien zijn. Ja, en de, de kans dat daar iets mee gebeurt, ja, die is relatief klein... en, en net zo klein als de mensen die in de duinen gaan wandelen in het bos... of ergens uh, door een bepaald gebied. Ja, dat, dat begrijp ik. Uh... Dat is de, maar jullie zijn, blijven altijd op de achtergrond beschikbaar en bereikbaar. Ja, wij wij, wij zijn, uh, uh, hebben een speciale alarmploeg ja? met, uh, met 20 uh, lifeguards. En die is in principe 24 uur per dag uh, te alarmeren. Dus dat betekent dat als jij uh, 112 belt uh, en er wordt een uitvraag gedaan. en men uh, maakt daar de afwezigheid. Daar hebben we het eens gegaan dat nodig. dan wordt op de knop gedrukt. En dan uh, komen die uh, mannen en vrouwen uh, uh, die, uh, die drukken uit. Maar, maar die mogen dan ook nooit weg? of Is dat een soort shift? Waar ze nou, ja, het is, het is een soort... Uh, en men wisselt elkaar wel af, ja. hè, dus er kan maximaal 20 kunnen komen. Kunnen In de praktijk uh, heb je bij de meeste inzetten... gaat het om een auto of twee auto's of een auto en een boot. En dan zijn er een stuk of tien mensen nodig die dat doen. En dat, uh, dat gaat eigenlijk altijd goed. En hoe, hoeveel mensen uh, uh, zijn er bij de regelsbegade dan? Uh, nou ja, de, we, we maken eigenlijk onderscheid tussen leden en wat we dan noemen de actieve leden. En als je kijkt naar de actieve ploeg, hè, dat zijn dus de lifeguards van de strand, de instructeurs, uh, degene die de, de zorgen dat de, dat de strand veilig wordt gedaan. Dat zijn er in totaal zo'n uh, zo 70 à 80 met, met alles eromheen. Dat is behoorlijk. Ja, en dat zijn uh, ervaren lifeguards, maar daar zitten ook uh, jongens en meiden en, en uh, mannen en vrouw bij die een uh, uh, aspirant zijn, die zijn begonnen met een opleiding. Dus dat is echt een hele, hele mooie combinatie, een club van, uh, van mensen die dat uh, allemaal vrijwillig met elkaar doet. Nou, dat is ook wel een vrijwillig, maar met een hele verantwoordelijkheid er ook bij. Ja, ja, ja, ja die, de, en dat voelt soms alsof die alleen maar groter wordt de afgelopen jaren Ik zie toch ook uh, rond het strand uh, de drukte toenemen, uh, ander type strandbezoek, langer. Ik uh, was heel flauw, uh, toen ik als klein mannetje begon, uh, dat ging op uh, 1 mei, werden de echt letterlijk de houten luiken van het gebouw afgeschroefd. En die werden er uh, nou ergens de eerste weekend of tweede weekend van september weer opgezoefd. Ja. En dan was het klaar. Ja, we zien jaren rond watersport, we zien jaren rond. En uh, toch ook vaak in het voorjaar al hele mooie standweekenden... waarin echt uh, uh, ja, een beroep op de reeksvergade wordt gedaan. Dat is dan ook zwaarder eigenlijk voor de vrijwilligers. Ja, en, en gelukkig uh, hebben we er nog steeds uh, redelijk wat. Dat um, betekent ook dat we eigenlijk altijd wel op zoek zijn naar een nieuwe instroom. Dus hopelijk ook komend jaar hebben we al een aardig tijdje van mensen die, uh, yeah, die nieuw uh, aan hun opleidingen gaan beginnen. Maar er is altijd plek voor, uh, voor meer. En als je nou vrediger zou willen worden bij de reddingsbrigade, uh, wat heb je dan nodig? Behalve uh, dat je een beetje gezond en fit bent, denk ik. Nou ja, in, in basis, de, de instroomregel is, is vrij laag. Dat betekent dat je moet zwemmen, je moet een zwemdiploma hebben. Nou, A, B, C, D of alleen maar A? In principe, ja, A en B is voldoende. Okay. Eh, eh, want de overige opleidingen eh, worden intern gegeven. Daarnaast moet je ook wel denk ik een beetje een, een mindset hebben waarin je ja, het fijn vindt dan wel uh, er echt voor gaat om mensen te willen helpen en in een team te willen werken. Ja. Uh, dat vind ik zelf altijd het leuke. Uh, uh, elke dag zit je met, met een andere club uh, en dat, dat wisselt. Uh, dan, is die er, dan is die er. Iedereen heeft een andere achtergrond. Uh, uh, uh, jongens en meiden van 16, 17, maar ook uh, van in de 50. Uh, ja. Allemaal een andere achtergrond. Dus er zijn hele, hele diverse groepen uh, mensen. Um, en en nou ja, wat ik zei, het belangrijkste is dat je ook uh, toch iets moet hebben met het willen helpen van mensen. Ja, Want dat is klinkt. natuurlijk uiteindelijk ons hoofddoel. Uh, is het volkomen van de verdrinkingsdood. Maar tegenwoordig zit daar ook bij gewoon hè, op het strand. Het zorgen dat, dat mensen een, een fijne dag kunnen hebben. Dus ook als ze gewond raken, als ze zoek raken, uh, dat we ze daarbij kunnen helpen. Ja, dat is heel erg mooi. En dan, uh, je zei net, we hebben ook nog niet-actieve uh, leden. Uh, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Mensen die... ja, dat Ja, uh, uh, we hebben in totaal, uh, ik geloof zo'n 500, 500 leden... Nou, dat zijn een deel uh, mensen die ooit standwacht zijn geweest. En niet meer actief standwacht, maar wel nog de, de vereniging blijven steunen. Ja. En wat natuurlijk heel fijn is. Uh, en dat zijn ook uh, de, de, de begunstigers. Dat zijn uh, meer ja, zeggen, de donateurs. Mensen die de ZTB een warm hart toedragen. En zeggen: Nou, wij willen elk jaar wel uh, jullie steunen. En ook uh, uh, door ons lidmaatschap laten zien. wat we jullie organisatie belangrijk vinden. En uh, uh, uh, uh, uh, daar um, financieel iets, iets tegenover stellen. Maar ook gewoon uh, andere ja, uitdragen. Wij zijn lid van de van heen de gaan. Ja. ja, en uh, uh, wat, wat kost een lidmaatschap van de redingsbrigade voor ze Een huisteraar die zegt: Nou, vind ik eigenlijk ook wel goed, wil ik ook wel doen, maar ik, uh, ik heb geen zin om de zee in te gaan. Nee, het, het, het ja. begunstiger ondersteunend lidmaatschap is, is, is: het standaard is 15 euro per jaar. Uh, uh, dus dat is echt, een. Nou, ik vind het altijd een relatief klein bedrag. Ja. Uh, Um, maar ik geef wel aan uh, uh, nou ja, dat, je, dat je de organisatie warmhart toedraagt. Um, en, en daarnaast kun je als donateur ook zelf een bedrag kiezen of zeggen, nou ik wil iets meer doen. Dan ja. kan dat, maar het minimumbedrag bedrag is, uh, is 15 euro. Ja, En als je het nou maar krijg je dan ook nog af en toe één een, een, een keer per jaar of twee keer per jaar een, een nieuwsbrief? Met, uh, ja, je ja, uh, krijgt een aantal keer per jaar een, een, een nieuwsbrief uh, met, met informatie over de, de organisatie. Uh, bij speciale gelegenheden uh, word je uitgenodigd, op de hoogte gesteld. Uh, uh, en je kunt ook altijd, uh, uh, als je dat wil, een kijkje op een van de posten komen nemen gedurende het jaar om te zien uh, wat we wat, uh, gedurende de dag allemaal doen. Ja, en dat was het uh, eerste deel van het uh, interview. Zo dadelijk, uh, in de tweede uur gaan we doorpraten met uh, Ernst Brogmeijer. Nog even terugblikken op uh, het afgelopen jaar 2020 en 2021 komt uiteraard ook nog uh, aan bod in dat gesprek. Dat gesprek van uh, gisteren was uh, bij Goedemorgen Zandvoorts... My love